De zon en het water, bollend aan mijn armen, dansend aan mijn denken, duwend zonder moed te worden, maar lachend, terwijl de laatste stralen vurige tongen tekenen en de nacht als herfst het obsidiane water bekliedert met kleuren van olie en geuren van slaap.